Het ouderlijk huis van de Iraanse klimster, die zonder hoofddoek meedeed aan een internationale sportwedstrijd, is opzettelijk verwoest, meldt de BBC. Op beelden is te zien dat het huis in puin ligt en dat er sportmedailles op de grond liggen. De klimster verscheen in oktober zonder hoofddoek op een toernooi in Zuid-Korea. Dat werd gezien als steunbetuiging aan de demonstranten in Iran. Activisten zeggen dat het huis is vernietigd als vergeldingsactie.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 Buitenlandse media reageren enthousiast nu het Nederlands elftal de kwartfinales op het WK heeft bereikt door de zegen gisteren op de VS met 3-1. De BBC spreekt over totaalvoetbal. De Zwitserse publieke omroep noemde Oranje een goed circuspaard dat zo hoog springt als nodig is. De Duitse krant Bild wijst op de bijzondere aanval die leidde tot de goal van Memphis Depay. Twintig passes voor een goal, dat is voor Nederland een nieuw WK-record.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 Goedemorgen luisteraars en welkom.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 En opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met een beetje Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928. En de volgende artiest is een formatie. Het Cocktail Trio was een bekend zangtrio... van populaire Nederlandstalige liedjes in de jaren 50, 60 en 70. In 1951 vormde Ad van de Gijn, De piano met de Tony Moore-gitaar en Karel Alberts contrabass. Het Cocktail Trio. Het knooje werd een hit in 1965. En andere succesvolle nummers zijn uh, Kangaroo, Badje 4. Vier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 Naar de kark, naar de kark, zie die dominee. Hou jullie nou je smoek, riep de Figaro. Je zou je familie wel moeten doen, dat haat die Figaro. En vormen de doek daar die zakken, ben ik hem gauw met katootje gesmeerd. Want de Figaro kreeg te bakken. Zoiets heeft Mozart nog nooit gecomponeerd.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 Dan dacht toen weer met grote spijt aan oude ouwe tijd Dat had hij toen maar geleefd Pasha Hassan, ach hoe hij die tijd benijd Van minder en zonder narigheid, toch had hij dat maar geleefd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 Salam Aleikum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 Zit je daar in de zon? Ja, dat mag niet, dat mag niet. Oh, nee? Ik slinger jou op de pond. Agentje lief, agentje lief, ik heb toch niets gedaan. Het is verboden onder bomen in de zon te staan. Agentje, agent, dat kan toch immers niet. Zeg juffrouw, ik wil geen Vluggenzoen Ik hou van uniform En ik ben dol op jouw pensioen Pensioen CFM Zandvoort Lokale omroep uit de Badplaats Zandvoort U hoorde Jenny Roda, Wim Poppink En de Ramblers met Agentje En daarvoor Aardbrouwen met Pasha Hassan CFM Zandvoort. De, de Zandvoort uit Zandvoort. <laughs> ja, ik vergist me eventjes. Iedere zondagochtend tussen 9 en 10 zijn we bij u. Het, programma voordat, uh, het voorprogramma kan je het een zeggen van CFM Jazz. Iedere zondag en op uh, zaterdag tussen, uh, 11, nee, tussen 12 en 1 wordt het programma herhaald. Zandvoort uit Zandvoort. En we gaan door met uh, een opname uit 1956. De B-kant van uh, 20 kleine vingertjes en de A-kant is de trappelzak Boogie. We gaan door met de drie kleine Kleine kleutertjes. Wel, de jonkers en de joffers hoort ze nu hier op de radio.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 Weg. Nu is mijn maatje weer weg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 ...vooruit Vught met Holland. Nou, vroegen u Helma en Selma met Op de Sluizen van Eemuiden. Hier van Zandvoort, lokaal omroepen uit de Badmaatse Zandvoort. Iedere week uh, wordt er door uh, Kordraaier onze muziek wordt beschikbaar gesteld. Elke week komt hij met een bak met platen. Dan gaan we dan eens even doorheen pluizen... ...welke plaatjes er allemaal een beetje geschikt zijn. plaatjes die uh, dus nog een beetje capabel zijn om te draaien op de radio voor u. En iedere week lukt het dan ook weer om een paar mooie plaatjes voor u uit te kiezen. De volgende artiest is Cornelis, roepnaam Kees Pruis, geboren in Sparendam...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 Duiverplatje, dat is een opname 1947. Zit ik op mijn duivel platje? Dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een naar de En mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duiv. Mijn duiven brengen vreemd, dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrij Ik heb weer duiven zoals voor mijn oorlog, mijn hok is weer netjes en schoon. Ik ben zo trots als een aap mijn vogels, mijn dochters zijn buiten gewoon.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 Zit ik hoop met een duivenvlakje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrij. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrij. Moeder de vrouw, zegt, jij koestert je duiven alsof het je kinderen zijn.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 zo en miraculeus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 de wereld was toen paradijs Waar zijn de jaren gebleven Van Jantjes en van bed. De wereld van Gogemesoli Is ondersteboven gezet De gaslichtjes die zijn verdwenen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 En de jaren gebleven van Jantjes en van Bleke Bed, De wereld van goochemoussolie is ondersteboven gezet.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 met uh, Toon Hermans en Wim Kam. Hij werd geboren in Utrecht als zoon van een kruidenier. En in 1922 uh, verloor hij op zeer jonge leeftijd zijn moeder. En na een schooltijd waarin hij steeds de kiebezuiting... had hij een aantal uh, weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroep de Kiep Singers. Waar, uh, waarna hij in 1934 met de uh, Volksgozers een duo vormde... optraat bij jubilerende verenigingen en instellingen.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 Ik Was er nimmer voor mijn rust gevaar? Maar als jij mij aankijkt met die kerk.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 Maar voor mijn rustgevallen.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 Geen geknies, geen gezeur Schot maar open de deur En de bloemetjes buiten gezet Als ik de hond Je zomer of chic kleedt iedereen de tot rij. Voordat de trek in plaats vindt, wil Poe al niet in de buurt. Want als ze vraagt of blijft, ik doe het vader vrolijk uit. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, krijg je aan iedere vinger een diamanten ring. Een bandje op je schouders en araz aan je ogen.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 zijn vader de has aan. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win. Krijg jij aan iedere vinger een diamant ring, Een bondjes op je schouders en parels aan je oor. Maar als ze weer een niet is, ze niet is, ze niet is. Maar als ze weer een niet is, dan gaat het feest niet door.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 Leven goed Lang na joh! Bellas met daar in Madrid. En daarvoor Trusco, Koopmans, Dick Doorn... en de windmolens met de honderd... Duizend. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort, dan meteen de CFM Jazz. En ik bedank nog eventjes score Draaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud hol muziek. muziek. Uiteraard, ik wens u nog een hele fijne zondag. En als het programma gemist heeft, of u wilt nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag of volgende week zaterdag. Het is dus van u het bekijkt. Het is vandaag zondag. Dus uh, volgende week, op zaterdag tussen 12 en 1... wordt het programma nogmaals herhaald. Of dus tussen 1 en 2. Ik ben, ik ben eventjes de weg kwijt. In ieder geval op zaterdag tussen 12 en 1... Dat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 nooit zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Kijk ik mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van bussen naar aarde gaf je mij een zoen. In de bus van bussen naar aarde, in de bus van bussen naar aarde. Het is al haast een jaar geleden de bus en dat